Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij een brand in Bangladesh zijn zeker 28 doden gevallen... bij een nederlands bengaals containerdepot Ook raakten meer dan 100 mensen gewond. De brand brak rond middernacht uit in een container met chemicaliën... in Chidangong, op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Dhaka. Onder de slachtoffers zijn volgens de brandweer zeker vijf brandweerlieden. KLM verwacht komende dag niet opnieuw met lege toestellen naar Schiphol te vliegen. Gisteravond keerden zo'n 40 toestellen leeg terug naar Amsterdam omdat het op de luchthaven te druk was. Ook konden toestellen niet landen of vertrekken door een ongunstige windrichting en door baanonderhoud. KLM vliegt vandaag nog niet helemaal normaal. Vanwege de Pinksterdrukte was eerder al besloten 50 vluchten per dag te schrappen. In Kerkrade zijn gisteravond tientallen mensen bij elkaar gekomen om de omgekomen negenjarige Gino te herdenken. Het lichaam van de jongen is gisteren gevonden in Geleen op aanwijzing van een man van 22 uit die plaats. Hij wordt verdacht van ontvoering en betrokkenheid bij zijn dood. Bij de speelplaats in Kerkrade waar Gino verdwenen is legden mensen bloemen neer. Aanstaande woensdag is er een stille tocht voor Gino. De Britse prins Charles heeft op het jubileumconcert bij Buckingham Palace... gisteravond een eerbetoon gebracht aan zijn moeder, Queen Elizabeth. U bent er voor ons geweest, de afgelopen 70 jaar, zei Charles. De 96-jarige koningin was er zelf niet bij... maar aan het begin van het concert was ze wel te zien in een filmpje... waarin ze thee dronk met Beertje Paddington. Bij het concert in de buitenlucht waren 22.000 toeschouwers. en waren optredens van Queen, Alicia Keys en Rod Stewart. Vandaag is de laatste dag van de jubileum 4. En dan het weer. In het noorden is het zonnig en droog. De temperatuur stijgt al snel naar 22 tot 25 graden. Elders in het land is het bewolkt en in het zuiden valt er regen. Vanavond zal die regen ook het noorden bereiken. Ook kan er een klap onweer tussen zitten. Dit was het NOS Journaal. The FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwende de Hart van de ANWB.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 stelt hij een heleboel muziekbaar beschikbaar. Een doos met platen, iedere week weer opnieuw... met allemaal mooie, oud-Hollandstalige muziek... en uh, elke week zoeken we weer een paar leuke plaatjes uit... om voor u te mogen draaien. En de volgende artiest... die woonde de laatste maanden van zijn leven... alleen in een flat hier in Zandvoort... waar hij in uh, 1959 zelf wordt pleegde. Hij werd begraven op de oude algemene begraafplaats in Dorn... op uh, S, uh, nummer S37. Dat uh, was naast zijn eerste vrouw. Zijn biograaf... Uh, van de Aarwerth schreef in 1950 later over eeuwen wanneer hij al lang tot historie vergaan is en een erkendelijk nageslag bedenvaard naar zijn praalgraf onderneemt. in werkelijkheid rust hij in een eenvoudig graf op een niet meer in gebruik zijnde begraafplaats, ik heb het over niemand minder dan Lou Bandy u hoort hem nu met, we hebben er nu een prinsje van oranje ik ben vol van oranje ik zing van vreugde dag en nacht nu de je waar een prinsje heeft gebracht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 Ben nog mooi zo in mijn jas geweest. Hip-hip-hora voor onze vorst. En een leentje op de mooie oh verzenborst. Want wij hebben nu ons prinsje van Oranje. Alle Nederlanders vieren feest. Hij prozit, hij prozit, telkens weer. Totaal overspannen ben uit mijn gewone doen Gaf m'n zenuwen de werkster een oranje zoen En een vriend van mijn vader krijgt zo zachtjes aan t'is heus Een oranje planje blauwe neus En die nu iets slechts van de oranje zegt die komt met ding in de gijzeling terecht, want we hebben een zo'n van oranje, alle Nederlanders vieren feest. Neem van blijdschap toch een wat in de champagne, ben nog mooi, zo in mijn zas geweest. Die hip, -hip voor onze vorst, en een op de... O, oh, je vaarse borst, want wij hebben nu een prinsje van oranje, alle Nederlanders vieren feest. een lintje op de o je van z'n mot. Want we hebben nu ons vriendje van vooralje. Alle Nederlanders hier mee.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 Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort Als tranen diamanten zouden wezen Als tranen diamanten zouden zijn Dan zouden alle straten, heel de aarde die zelf lonken van al de tranen die vergoedt zijn. Ieder mens huilt wel eens op zijn tijd. Tranen van vrucht als beit. Raak je iets dat je lief soms kwijt. Lang huil je tranen van eenzaamheid. Als tranen diamanten zouden wezen. Als tranen diamanten zouden zijn. dan zouden de straten Heel de aarde Die zal flankeren Van al de kranen Die vergoten zijn Als je huilen Moet schaam je dan niet Huilen Van vreugd Of verdriet Want een Weet dat vroeg aflaat het leven niet zonder tranen gaat. Over trouwens praat, toen maakte mijn liefde een doffe smak. Want dat is iets wat ik niet kan. Dus riep ik toen als man: Nee, nee, ik wil niet, nee, nee, ik kan niet. Laat me nu toch gaan. Nee, nee, ik wil niet, nee, nee, ik kan niet. Trek het je niet. Nee, nee, ik kan niet Mijn bestaan als vrijgezel Kun je niet ver. de Pajanko's met Nee, Nee, Ik Wil Niet. En daarvoor hoorde u Gert en Hermine Timmerman. Het als tranen diamanten zouden wezen. Ja, dan zouden we denk ik allemaal gaan huilen, want dan, uh, hè, er een heleboel opgelost worden in de wereld. De volgende formatie is duo onbekend. Het was een Nederlands zakduo uit Breda. Het was een vervolg op Duo X met Pierre Carter en Annie de Reuver. ...dat de reuven met Duo X stopte... ...werd ze vervangen door Ricky Verkooi. En toen ook Carter met het project stopte... ...werd de naam gewijzigd in Duo Onbekend... ...en trad Jack Bruins toe als nieuwe zanger. En Bruins uh, kwam uit het amusementorkest Strammoekoos... ...en ook zat hij in het trio De Rijos. De eerste zanger van Duo Onbekend was niet Jack Bruins... ...maar Jan Tempelaars uit... Uh, ...woonde hij ook alweer in Oosterhout, ja. Hij was ook de zanger toen uh, Rode Roos op Witte Zijde... ...in de top 40 stond. En hij maakte samen met Ricky Verkooi... minstens twee LP's... ...en niet wel later... Later overleed Jan Tempelaar aan een hartstilstand tijdens een optreden in Kaatsheuvel. En u hoort ze nu duo onbekend met marie jij bent gemeen.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 Ik kan niet leven zonder jou, hoortaan Kleine Marie Isabel Mijn wensen is het begonnen Ik zag Marie Isabel en dacht meteen Dat schatje moet ik toch eens snel versieren Want heus en geur als zij is er niet één Marie Isabel Jij bent voor mij het meisje dan. Wanneer je voor me in je mini staat, want wat ik zie dat de censuur al gaat. Mijn hart staat stil, bij de gedachten wat ik wil. Je bent het meisje van mijn dromen wel, kleine Marie-Isabel. Ik kan niet slapen voortaan, mijn hart is helemaal van slap afgegaan. Nu toch gedaan? Het kan toch zo niet verder gaan? Maar Isabel, jij bent voor mij het mee, meisje. Ik kan niet leven zonder jouw voortaan. bij een maar Isabel. Mijn vader is heel zeldzaam. Jovolle Jordaan er leven Er was een gouden van Het de tante Jaan. Jan. als er leven Er werd gekollekeerd De dus spaap omgekeerd Er werd gezongen en gedanst Het feestje liep Het Het als zij de roem. het als zij de De door, zo de door, acht zey, er daar jullie hier de je op, er rent is hier. de boel En allemaal de benen van de club. de tien minuten voor, hij forceert de Tante Hallo, schaal ze hier. Wat heus het mag gaan. Uit schijfepet, die jongens opgelet, ik zing een aria, de parelvisers van Bisset.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 Ondolstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer samengesteld door kort draaien. In ieder geval hij stelt de muziek beschikbaar. En uh, ik uh, zoek dan alle leuke plaatjes uit. En natuurlijk geeft hij altijd wel adviezen. Van die is nou een leuk plaatje dat kun je zondag draaien. En voor uh, Zwarte Riek hoorde u trouwens een uh, Leentje van Capelle met uh, het tuintje. En de volgende artiest is uh, Simon Davids, geboren in Rotterdam op 19 december 1883. En overleden in Amsterdam.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 met een ijskoude in je hand, zo samen aan het stille strand in Scheveningen. Een spraakzame familie met domicilie. dat hoort.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 koorts tot lichte krampen pa zegt als het me moet schat dan vuiv ik op een bloedbad ben je dan pas de vrijklier ik maak de rode zee hier pa zegt is waar podome daar zou haast ruzie komen hij kietelt de ma weer in haar zij en met een zandbas hij. Ik breng hij weer. Met een ijskool in je hand, zo samen op het stille strand dit schepen. Zeg mij nu toch wanneer kom je weer? Want ik voel me alleen zonder jou om me heen en geef je ja. Zeg, volmaakt is niet op aarde Toch heeft alles op aarde waarde Tegenslagen zijn er rond het overwinnen Dus weet wat dat je met gelagen gaat verdienen Donkere wolken die verdwijnen Eenmaal zal de zon weer schijnen Die de verliest en kniest is later Fijn. Blijf hoop naar betere streven, die geen moed heeft om te leven. Is maar lang en wordt hier ook lang voor zijn tijd. Zie de bloemen met haar kleuren, schitterend kleuren, zalige geuren en je leeft tot elke vrij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 Zal de zon weer zijn lied en blijde lacht voor elke dag. Ja, dat was Willy Derby met donkere wolken die verdwijnen. En daarvoor Corrie konings. met ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Een van haar grootste hits, volgens mij, die erg populair is... en het nog steeds erg goed doet in de kroeg... En, op feestjes. en de volgende artiest is uh, Toby Ricks, pseudoniem van Tobias Lacunes, geboren in Amsterdam op 28 februari 1920 en overleden in Beverwijk op 15 december 2017 als een Nederlandse zanger, clown, entertainer en acteur. En uh, Lacunes vormde vlak voor de Tweede Wereldoorlog met zijn vriendin Marietje Jansen en Bob Geskes, het trio de Young Rambling Cowboys. In de oorlog kregen ze hun Amerikaanse cowboy-repertoire problemen kregen ze door hun Amerikaanse cowboy-repertoire problemen met de Duitse bezet en schakel ze over op Zuid-Amerikaanse en Spaanse liedjes onder de naam Los Magalas. Naar de eerste letters van Marieke. De M van Marieke, de G van Eskus en de LA van Lacoens. De groep viel in 1943 uit elkaar en Lacoens noemde zich daarna Toby Rix. En u hoort hem nu met voor een dubbeltje.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 ik dacht staat te zingen op de taart. Hoe oh, de blessing blij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 Die naar me wend, dan voel ik mij, dan voel ik mij gewoon een ander mens.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 Met ik wil alles voor je doen. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog even voordraaien voor het beschikbaar stellen... van al deze mooie, oude Hollandstalen muziek En uiteraard de volgende week zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En ik ben er volgende week zondag weer... met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Ik laat u achter met Eddie en dus Spring maar achterop. En ook nog zometeen Alex Haas met een zing een vrolijk liedje. En ik zeg tot ziens...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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Als het haantje van je buurman op het ogen draait, dan begint een nieuwe... De blokkenweker draait, moet er iedere aan de slag. Wanneer de dag begint, zorg voor een goed humeur, dan komt de dokter nooit meer aan je deur. Zing een liedje als je opstaat, en wat wander met een lach. Zing een drollen liedje als je opstaat. Want dan heb je een goede dag. En loop je oude brouwen wekker af.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 Zing een vrolijk liedje als je opstaat, want dan heb je een goeie dag. Als je eventjes je ogen de spiegel ringt, op het deel dat je moet zijn. Ja, de zware zorgen rimpelt dan van je gezicht met een opgewekt Met alle zorg opzij en heb je ooit verdriet denk aan dit lied en loop je alle trouwe wekker af zet dan niet vol, wat heb ik nog een maf